allemaal. Shabbat shalom. We gaan gelijk beginnen met drie fantastische schriftgedeeltes die ik gekozen heb. En uh, die gaan we eerst lezen. En vervolgens gaan we eens kijken wat daarmee gebeurd is door de jaren heen. En wat eigenlijk de betekenis is van deze schriftgedeeltes. Het eerste schriftgedeelte voor vanochtend is Johannes 17, vers 5. En daar staat, en dit is de Statenvertaling. En nu verheerlijk mij, gij vader, bij uzelfen met de heerlijkheid die ik bij u had... Eer de wereld was. Dit zijn, zoals u weet, de laatste woorden van Yeshua die Hij gesproken heeft in het hoge priestelijke gebed de avond voordat Hij gekruisigd zou worden. En hij vraagt hier om de heerlijkheid die Hij had bij de Vader voordat de wereld werd. Blijkbaar heeft Yeshua op dit moment die heerlijkheid niet. Tweede schriftgedeelte. Efeze 3, 8 en 9. Mij, Paulus, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen het Evangelie te verkondigen, ten onnaaspeurlijke rijkdom van Messias en allen te verlichten, dat zij mogen verstaan. Welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dit is de Statenvertaling. Nogmaals, ik benadruk, benadrukken even, dat is belangrijk. En nog een derde schriftgedeelte, voordat we verder gaan. Colossense 1, vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen zijn. En op aarde, die zienlijk en onzienlijk, het zijn tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Deze drie schriftgedeeltes zijn ontzettend mooi. Machtig, ze zijn prachtig en ze zijn krachtig. Maar goed, als je deze drie schriftgeleiders onder elkaar ziet, wat zou dan uw eerste reactie zijn? wat is de reactie van het traditionele christendom? Ja, wat zou dat nou eens kunnen betekenen? Hè? We weten dus hoe het traditioneel christendom tegen deze verse aankijkt. En als je ze onder elkaar zet en je leest ze zo één voor één voor... Nou eerlijk is eerlijk, je kan begrijpen dat mensen een bepaald begrip hebben van een bepaalde pre-existentie. Je kan in enige zin, als je dit gewoon leest zoals het staat, zou je kunnen begrijpen... Waarom mensen inderdaad geloven dat Yeshua de schepper van de aarde is. Hè? Alle dingen zijn geschapen door Jezus Christus. Staat de vertaling, zeg ik weer erbij. Als u een andere Bijbel bij u heeft. MBG, de MBV, Goed Nieuws Bijbel. Hij staat de vertaling. Daar staat dat allemaal niet in, dat laatste stukje overigens. Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Staat niet in de andere vertalingen. Staat wel in de Engelse King James bijvoorbeeld. Maar ook in de moderne King James weer niet. Dus dat is wel grappig. Wij bezoeken ook de andere gemeente, dat is de United Church en daar mocht ik vroeger spreken en op een gegeven moment hadden we mensen op bezoek, vrienden van onze gemeente en die, die vroegen eens een keer van mij, waarom spreek je nou niet meer zo vaak of waarom mag je niet meer spreken? Nou goed, dan duurt het niet lang voordat natuurlijk dat gevoelige onderwerp van de pre-existentie naar boven komt en dan is natuurlijk altijd het verhaal van ja goed, als je niet gelooft dat Jezus God is, hecht je dan wel voldoende waarde aan het offer van Messias. Ik snap je redenering, want als je zegt, God is naar de aarde gekomen, en heeft hij zich laten vernederen en hij is gestorven aan het kruis. Dat is natuurlijk uniek, dat is, dat is ontzettend zwaar weegt dat. En dan zeggen de mensen, ja als je zegt hij was geen God, hij was gewoon een mens, ja dan was het gewoon een mens die gestorven is. Dus dan zeggen ze, ja je waardeert het offer van Yeshua misschien niet voldoende. Vrij harde, harde woord om te zeggen. Deze drie versen worden dus vaak gebruikt door mensen die de triniteitsleer aanhangen, om hun doel te bewijzen eigenlijk. En ze gaan wel gelijk in de aanval, want hè, jullie geloven in de enige ware God. Wij geloven in drie in één concept. En dan worden deze versie er vaak bij gebruikt. En dan gaan zij dus in zekere zin, vallen ze je aan. En wij dan gaan wel gelijk weer in de verdediging. En ergens gaan we allebei de mist in. We gaan eigenlijk voorbij aan de ware betekenis van deze prachtige schriftgedeeltes... Het gaat niet zozeer om iets te bewijzen of Yeshua al en niet bestaan heeft, voordat hij bestond, als dat kan. Maar daar gaat het dan wel om. En dat is eigenlijk wel jammer, want er staat iets heel anders in deze schriftgedeel. Er zit een hele diepe betekenis in. En die betekenis, dat is eigenlijk wat Paulus in de onaanspeurlijke rijkdom van Messias noemt. Daarom dat deze presentatie van vanochtend heet, alles wijst op Messias. En daarom vond ik het ook wel zo mooi dat Ed dat je daar deze mooie nummers gekozen heeft van Ram Venisha Hamashiach komt heel erg terug in deze presentatie dat woordje door wat we net lazen in onder andere Efeze 3 vers 8 en vers 9 dat heeft Wim ook vaak hier wel verteld en andere mensen ook dat woordje door is het Griekse woord dia en dia is een voorzetsel en dat kan een heleboel dingen betekenen het kan betekenen door, voor, om, tot te willen van, met als doel nog meer waarschijnlijk. Dus het is een beetje aan de vertalers. Om te kijken welke vertaling zou het beste zijn voor het woordje door. Wat is het meest geschikt. En op een gegeven moment moet je een keuze maken. Je hebt hier de tekst die je gaat vertalen. En je moet een keuze maken. Hoe gaan de mensen dit begrijpen? Wat wil de lezer, dat de le uh, wat wil de schrijver dat de lezer hiervan opsteekt? En ik kan een klein beetje uit ervaring spreken. Een klein beetje. Mevrouw toen ze naar Nederland kwam sprak nog niet. Nederlands. Dus regelmatig moest ik voor haar dingen vertalen. Hè, wat zeggen ze nou eigenlijk? En op het moment dat ik aan het vertalen ben, dan denk ik van nou oké, dit is niet echt relevant voor haar, want dat begrijpen ze niet omdat het meer cultuurgebonden is. Dus dan vertaal ik het een beetje op een vrije manier. Dan denk ik, dat is hetgene wat de, de, de spreker bedoeld heeft. Dan zal ik het maar vertalen zoals ik denk dat hij het bedoeld heeft, terwijl het niet een letterlijke vertaling is. Dus feitelijk ben je dan aan het interpreteren de woorden. En de mensen die dit vertaald hebben, met het woordje door, die hebben feitelijk zich ook laten leiden door de gangbare drie-eenheidsleer die op dat moment uh, aanwezig was. Je kan ze misschien niet helemaal kwalijk nemen. Misschien helemaal niet zelfs. Maar goed, dat woordje door zouden wij eens heel goed kunnen vertalen misschien... door... willen van. of Met als doel. En dat doel dat is inderdaad Messias. Dat komt steeds terug vanaf het begin in de Bijbel. We zien vele mensen... dat zijn types van Messias. We zien vele rituelen. De offerceremonies... We zien verhalen, we zien profetieën... ...allemaal betrekking hebben op Messias. De tenach wijst vanaf het begin eigenlijk... ...alleen maar op Messias. En dat begint al in het aller, aller begin... ...van de Bijbel. Alles wijst op Messias. Kijkt u maar... ...oh ja, dat hadden we op. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God hemel en de aarde. De aarde was nog woest en dood... ...en duisternis lag over de oervloed... ...maar Gods geest zweefde over het water... God zei, er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Nou, wat Paulus net geschreven heeft, als we dat zouden toepassen hier op vers 1, dan zou, er eigenlijk, zou je eigenlijk kunnen lezen... In het begin schreef God de hemel en de aarde met als doel Messias. Staat er niet, maar je zou het bewijs van spreken zo mogen lezen. Sterker nog, wat zijn de allereerste woorden die Yahweh spreekt? We weten van onze NBG en staat de vertaling: God zei, de eerste woord die sprak: er zij licht. Wie is dat licht? Wat is dat licht? Ik vind het mooier in: Dit is de nieuwe Bijbelvertaling. De vertaling, daar staat: er moet licht komen. Gebiedende wijs: er moet licht komen. En hier refereert God de Vader eigenlijk al naar Messias. Want wat staat er in Johannes 12, vers 46? Dat zegt Yeshua: Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen. Omdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Dat was het eerste wat God schiep, licht. Hij schiep het licht, het fysieke licht, maar het was ook al gelijk de eerste verwijzing naar de Messias. Dus vanaf het hele begin, vanaf het scheppingsverhaal, al wordt er uitgekeken naar Messias, naar het licht dat in de wereld zou komen. En daarom schrijft Paulus ook dat alles te willen van Messias geschapen is. Het is in lijn met Genesis 1 vers 2. Als we nou nog eens terug gaan naar Johannes 17 vers 5, wat we net gelezen hebben, Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. Yeshua verlangt hier naar de heerlijkheid die hij bij God de Vader had. Er staat niet dat hij terugverlangde, maar hij verlangt naar de heerlijkheid die hij bij God de Vader had, voordat de wereld werd. En ook dit schriftgedeelte lijkt een hele sterke troef in de handen van de Trinitarius. Het is geen sterke troef, maar het is wel een veelgebruikte troef. Want dat lezen we eigenlijk twee versen eerder. Vers 3. Het eeuwige leven, dat is dat ze u kennen, de enige waarde God, en hem die u gezonden hebt, Yeshua Mashiach. Dus dat lijkt dan gelijk in tegenstelling te staan met wat we in vers 5 lazen. Als Yeshua zegt, ga je zijn de enige waarde God, en als hij dan zelf ook God is, dan lijkt dat een tegenstelling van elkaar te zijn. Maar goed, Yeshua spreekt deze woorden niet met als doel om zijn pre al dan niet te bewijzen of aan te tonen. Nee, hij spreekt deze woorden om aan te tonen dat hij over heerlijkheid beschikte bij God de Vader. Dat het in Gods de Vader in het zijn voornemen was om Messias te verheerlijken. Dat alles met als doel Messias geschapen is. Dat is eigenlijk wat, wat, wat Yeshua hier schrijft. Het voornemen van God de Vader om Messias uiteindelijk te verheven tot heerlijkheid, tot glorie. Wat we ook net een paar keer gezongen hebben in een paar hele mooie liederen. Nou, hoe kan je dan zeggen, geef me dan die glorie die ik had voordat de wereld werd bij u de vader. Nou, dat is een lastige. Tenminste, voor ons mensen kan het lastig zijn. God de Vader staat buiten tijd. Dat is heel apart eigenlijk. Wij zien alles in een begin en een einde. We zien baby's die geboren worden. We zien mensen die ons verlaten. Zo zijn we geprogrammeerd. Alles zien we om ons heen. Een voetbalwedstrijd begint en een voetbalwedstrijd komt tot een einde. Een film, een boek, begin en eind. Alles, begin en eind. En het grappige is, tijd is eigenlijk het feit, is eigenlijk het verschil tussen een beginpunt en een eindpunt. En alles wat daartussen zit, dat noemen we eigenlijk tijd. God heeft geen begin, God heeft geen einde. Dus in zekere zin staat hij daarom buiten tijd. Want tijd is alleen dat stukje tussen begin en einde. Maar dat kunnen wij niet Makkelijk bevatten, want wij zijn geprogrammeerd begin, eind. Wij kunnen het eigenlijk niet anders zien. Eeuwig leven, altijd leven, kunnen wij eigenlijk niet bevatten. Dus, bij God is dat dus anders. Als God zegt, de heerlijkheid heb ik nu bij, ik heb nu de heerlijkheid van Messias, terwijl de heerlijkheid nog moest komen, want dat is pas gekomen nadat Yeshua opgewekt is, kan God dat toch zeggen, omdat hij buitentijd staat. Als we eens lezen de openbaring 13 vers 8, kunnen we begrijpen hoe dat werkt bij God, de Vader. Er staat, en allen die op aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. We weten al te goed uit de Bijbel, uit de geschiedenis, dat Yeshua ongeveer 2000 jaar geleden geslacht is. Niet voor de grondlegging der aarde. Toch staat hier dat Yeshua eigenlijk... ...sinds de grondlegging van de wereld al geslacht is. Hoe komt dat? Ik denk dat dat komt omdat God dit plan al vanaf het begin had. Hij had vanaf het begin al het idee dat hij, een lam, dat hij de Messias zou verwekken. Dat het lam zou komen. En als God iets wil, zou het dan niet gelukken als het in Gods wil is? Daarom dat God het kan zeggen. Hij kan niet zeggen dat het al gebeurd is terwijl de feitelijke gebeurtenis nog moet geschieden. In zijn verstand, in zijn begrip, is het al gebeurd. En dit principe wordt genoemd perfectum propheticum. Ik weet niet of dat een bekende term is bij mensen. Heeft u ervan gehoord? Perfectum propheticum? Perfectum propheticum. Klinkt erg uh, katholiek, maar in ieder geval Latijn. Laten we het daar maar op houden. al propheticum. Juist, ja, in zekere zin. Dat is wat perfectum propheticum is. Perfectum kennen we. Beter als de voltooid verleden tijd. Ik heb gelopen, voltooid verleden tijd. Dat is perfectum. In het Engels noem je dat perfect tense. Dat is dat perfect zit daarin. Dus dat is perfectum propheticum. Dus God, zijn voornemen om iets te gaan doen, is in zijn begrip al gebeurd, omdat Gods wil geschiedt. Perfectum propheticum. Hij spreekt in de toekomst als waar het al gebeurt. En, en, en het is eigenlijk in zekere zin al gebeurd, inderdaad. Het is, uh, en dat is voor ons moeilijk, maar voor God is dat zo. Omdat God wil geschiet. Zo uh, leert Yeshua ons ook te bidden. En dat werkt dus met het offer van Yeshua. En dat klopt ook wel, want Yeshua is gestorven voor de zonde van de mensheid. Hij is gestorven voor de mensen die gezondigd hebben voor zijn offer. Maar ook voor de mensen die gezondigd hebben na zijn offer. Dus zijn offer heeft zowel een toekomende als een terugwerkende kracht. En als je dat dan vergelijkt met de offers die in Israël gebracht werden, in de tempel, of in het tabernakel, dat was altijd achteraf. Je begaat een zonde en dat bloed zou dan de zonde, eh, voor zover het mogelijk is, dan bedekken. Dus een terugwerkende kracht. Maar het bloed van Yeshua had dus een terugwerkende en een toekomende kracht. Ook dat is een vorm van perfectum, perfectum propheticum. Dus dat zien we hier terug in Johannes 17, vers 5. Perfectum propheticum. In het oude testament zien we dat ook. En daar zullen je een voorbeeld van lezen. Psalm 2, vers 6. hele bekende schriftgedeeltes is vandaag hoor. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, den berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. Yahweh ja, heeft op mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden, vandaag, heb ik u gegenereerd. Dat woord uh, gegenereerd, verwekken in de andere vertalingen. Dat is het uh, Hebreeuwse woord jalot en dat betekent echt geboren doen worden of voortbrengen dus Messias moest nog gegenereerd worden hij moest nog geboren worden, hij moest nog komen en toch zegt God de Vader heden, vandaag heb ik u verwekt, hij was nog niet verwekt dat duurde nog een paar ongeveer 1500 jaar, grofweg het moest nog gebeuren maar in Gods perceptie was het al gebeurd, omdat Yahweh het al zo beschouwde, het was zijn voornemen het zag al uit op dat offer het stond al vast, het ging gebeuren uh, als we dan lezen in het modelgebed, wat we net hebben gebeden, uw wil geschieden. Dat is een beetje oud Nederlands en daar had ik altijd moeite mee wat het nou precies betekende. Uw wil geschieden, het is geen alledaags Nederlands. Dat kan je op drie manieren overbrengen naar een andere, andere op een andere manier verwoorden. Je kan het uitspreken als een hoop, je kan het uitspreken als een verwachting, of je kan het uitspreken als een mededeling. Ik zal er drie voorbeelden van geven in alledaags Nederlands. Dan begrijpen we iets beter wat, wat ik nou probeer te zeggen. Eerste voorbeeld. Je kan zeggen, uw wil geschieden. Yeshua spreekt een hoop uit. Dus dan zegt hij eigenlijk, vader, hopelijk gebeurt uw wil. Dat is hetzelfde als je zegt, hopelijk lossen we het vluchtelingenprobleem op in Europa op korte termijn. Het zou mooi zijn, waarschijnlijk niet. Dus, hè? Zo, zo zou je het dan hopelijk kunnen lezen. Ik kan als tweede zeggen, het is een verwachting van Yeshua. Yeshua verwacht dat Gods wil geschiet. Vader, ik verwacht dat uw wil gebeurt. Ja, dat, is mooi, hè? dat is hetzelfde als ik ja. zou zeggen, wacht even, datzelfde als ik zou zeggen tegen mijn kinderen. We gaan naar Frankrijk, twaalf uur rijden. Ja. Jongens, ik, we hebben een lange reis voor de boeg. Ik verwacht dat jullie goed en stil en rustig gedragen in de auto. Ja. Het <lacht> zal, zal niet gebeuren. Niet waarschijnlijk. Maar met een beetje geluk gedragen ze zich wel een beetje rustig en netjes. Dus het is, dat is een verwachting. Of als derde, vader, wat u gebeurt, dat gebeurt. Het is een feit en in zekere zin is het al gebeurd. Dat is zoals Yeshua hem bedoeld heeft. Dat is namelijk perfecticum, profeticum. Dus je kan het op drie manieren benadrukken. Maar ik denk, in het kader van perfectum, profeticum, dat de derde manier, de derde voorbeeld, de juiste manier is om deze woorden van Yeshua te verwoorden. Terug gaan naar Psalm 2, vers 6. Gij zei mijn zoon, heb, heden heb ik u gegenereerd. Het is al niet gebeurd, Het gaat wel gebeuren, maar wat spreekt God hieruit? Een wens, een verwachting of een feit? Ja, een feit natuurlijk. He? Daarom ook dat God alles geschapen heeft met als doel Messias. Het stond alvast. En deze, dat doel, de Messias, stond alvast voor de grondlegging der wereld. De komst van de Messias, het offer van Messias, dat was geen plan B. Het was plan A. Het was maar één plan. Het was niet zo van, oh, het was een foutje. Wacht eens even, ik heb nog een plan B. Messias eerst al klaar om te gaan. Nee, want hij was al voor de grondlegging in de wereld geslacht. Dan zou er geen plan B nodig zijn. Het was altijd al plan A vanaf het begin. De messias was al voor de grondlegging in de wereld. In zekere zin al. Dat doel, dat doel stond al vast. Dat doel zou gebeuren. Inderdaad. Perfectum perfectum. Dat zijn de termen. Leuke term. Dus, alles wijst op Messias vanaf het begin. Nou heb ik al gezegd, vanaf... Genesis tot en met Malachi of Ezra en de chronologische volgorde, wijst alles al op Messias. Dat zien we dus terug in ceremonies, we zien terug in personen, profeten, allerlei zaken. Wat ik wil doen in de rest van deze presentatie is door de tenacht gaan en een paar mensen eruit halen die al als type gelden van Messias en die al vooruit wijzen naar de komst van Messias. ...probeer ik zoveel mogelijk in chronologische volgorde te doen. Maar als ik een keer een foutje maak, dan hoor ik dat wel. Waarschijnlijk van André of zo. <lacht> het is een verwachting, ja. Het is nog geen perfectum per te Het begint al bij Abel. Het bloed van Abel vloeide. En ik denk dat dat al de eerste verwijzing is naar de Messias. Want Abel die bracht een offer. Dat offer was rechtvaardig. Ja, wij accepteerden dat offer. Van zijn broer werd niet geaccepteerd. Om die reden, de reden dat het offer niet geaccepteerd werd door Yahweh, werd Kain jaloers en heeft daarom Abel vermoord. Dus we zien hier de eerste verwijzing aan de Messias. Onschuldig bloed moest vloeien en dat offer, dat offer dat Abel bracht, was gerechtvaardigd en aangenomen door God. En dat is al de eerste verwijzing naar Messias. Natuurlijk is zijn offer is ook aanvaard door God de Vader. Hij stierf op een onschuldige wijze. Dus het begint al bij Abel. Nou gaan we iets verder de tijd in. Noach ook een heel bekend voorbeeld. Hij maakt die boot. Dat project die 120 jaar. En in die 120 jaar weten we dat hij bekering predikte aan de mensen omheen. En die, bekeer, en die, die, die bekering en die oproep tot bekering zouden mensen dan moeten leiden om in de ark te stappen en behouden te worden. Dat is natuurlijk ook al een voorbeeld naar de boodschap van Messias. Dat je door je te bekeren, je wegen te veranderen, God te gehoorzamen, dat je aanspraak kan maken op behoud. Dus dat zien we ook al terug in Noach. We zien het ook terug in Isaac, daar kunnen we iets langer bij stilstaan. En dat is een heel interessant verhaal. Isaac is, in tegenstelling tot zijn oudere broer, Ismaël is hij de zoon van de belofte. En daarmee was hij een voorloper van de zoon van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Als God. God tegen Abram zegt: In uw zaad zullen alle volken gezegend worden. Dat is een belofte die God daar doet aan Abram. Ismaël is niet geboren uit de belofte. Dat is door een, door een mens gefabriceerd idee om Ismaël te verwekken. Want ik zie niet hoe het anders kan, dus ik zal de natuur een beetje helpen. Paulus zegt ook dat Ismaël op de natuurlijke wijze geboren is. Dat is ook zo. Paulus legt dat ook uit in de brief aan de gelaten waar hij praat over het verbond van Sinaï, vergelijkt hij eigenlijk met Hagar. Hij zegt, ja, Hagar is de slaaf. Ismaël is de kinderen van de slavernij. Nee, we moeten niet in slavernij leven. Maar Isaac daarentegen, hij was de zoon van de belofte. En dat staat voor het verbond, het hemelse, het vrije Jeruzalem. Dus wij zijn kinderen van, van de vrije. We zijn kinderen van Rebekka. Van de belofte. Dat is waar we kinderen van zijn. Laten we eens lezen. Gelaten 4. Abel hebben we, gehad, hebben we ook al gehad, Isaac. Gelaten 4, vers 29. Maar wat zegt de schrift, zegt Paulus? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin. Dus daarom, broeders en zusters, zijn we geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. En deze erfenis is mogelijk gemaakt door het plaatsvervangende offer van Messias. En daarom is het ook zo frappant en opmerkelijk dat het juist Isaac geweest moest zijn waarvan God gezegd heeft dat hij geofferd moest worden. Isaac, de zoon van de belofte. Net zoals Yeshua de zoon van de belofte was. Hij moest geofferd worden. Ik heb me vaak voorgesteld hoe dat toch geweest moet zijn. Hoe zou dat dan gegaan zijn? Abraham hoort van God. Jij moet je zoon offeren. Het moet toch een hele wonderlijke ervaring geweest zijn. In de eerste instantie werd die zoon beloofd. Hij zou de sterren van de hemel zouden zijn kinderen worden via Isaac. En eindelijk had hij een jongen. En Wat ga je dan doen als je die, die, die oproep hoort? Jonas zou er vandoor gegaan zijn. Ik ga de andere kant op. Gaan we niet doen. Abram deed het anders. Maar ik vraag me wel eens af. Zou hij het met zijn vrouw besproken hebben? Ik denk het ook niet. Ik denk dat zijn de vrouw het niet had toegestaan waarschijnlijk. Tenminste, hè? Waarschijnlijk, ik kan me niet voorstellen. Hoe moeilijk moet dat toch geweest zijn? Nee, hij was een grote kerel. Maar goed, hij was uh, bijzonder bereidwillig en meegaand. Dat is, uh, dat is opmerkelijk. Maar inderdaad, het was natuurlijk geen klein ventje. Maar goed, dan nog. Ik denk, een moeder zal altijd een moeder zijn natuurlijk. Hij was in de dertig. Ja, hij was in de ja, ja, dertig. Ik zeg ook, het was geen klein ventje. Het was een grote, was een grote kerel. Maar ja, een moeder blijft je altijd natuurlijk. Dus waarschijnlijk heeft het zijn vrouw niet eens verteld. Maar hij heeft het zijn zoon misschien ook niet eens verteld. Hij heeft het zijn zoon niet eens verteld. Nee. Dat, kan, dat is nog moeilijker. Ja, dat was wat later. Zo die vraagt van, ga je offer? Ja, ja, waar is het offer? Waar is het offer? Vraagt hij. Hij wist het zelf ook. Hij wist het niet, nee. Maar Abram wist het wel, want Abram zei Jehovah Jireh. Dat is ook een prachtig nummer. Ik weet niet of je dat wel wil kennen. Ja, we zullen erin voorzien. Hij zal erin voorzien, in dat plaatsvervangende offer. En dat is precies wat er op dat moment gebeurde. toen er ineens een ram in de struiken met zijn hoornen vastzat. Dat was het offer waar Java op dat moment in voorzag. Een plaatsvervangend offer. De ram stierf in de plaats van Isaac. Logisch ook, want het had totaal geen zin gehad als Isaac gestorven zou zijn, geofferd zou worden. Had geen zin gehad. Maar dat ram dat was het plaatsvervangende offer. En hij keek uit naar het plaatsvervangende offer dat Messias zou gaan brengen. Die zou op een ongeschuldige wijze sterven. Op de berg Moria. Dat is ook de berg, of het gebergte waar Yeshua gekruisigd is. Oké, okay, de volgende. Filippenzen 2 vers 5. Dat is nog eventjes teruggaand op de bereidwilligheid van Isaac. Uh, hè, dat hij meegegaan is met zijn vader. En dat hij uit vrije wil op dat offeraltaar is gaan liggen. En die vergelijking wilde ik ook nog even maken met, ook met Yeshua. met 2 vers 5. Ook dit is een schriftgedeelte dat gebruikt wordt om eigenlijk de preexistentie van Yeshua deels te ondersteunen. Maar eigenlijk praat het over iets anders. Er staat: Laat die gezindheid bij u zijn die, bij, God, die bij, uh, bij Yeshua was, die in de gestalte God zijnde, het gooide gelijkstelling als een roof heeft gehaald. Maar hij zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van dienstknecht heeft aangenomen. En hij is, is uiterlijk als een mens bevonden, vernederd en gehoorzaam geworden tot de dood. Tot de dood aan het kruis. En dat was eigenlijk ook wat Isaac al was. Hij was bereidwillig. Hij was gehoorzaam geworden aan de dood. Hij was bereid om te sterven op dat moment voor zijn vader met dat doel. Dus ook dat was een vooruitspiegeling. Die bereidwilligheid van Isaak naar Yeshua. En Paulus roept hierop dat wij net zo moeten zijn. Wij moeten ook die gez gezindheid in ons hebben die Yeshua ook had en die Isaak ook had. Gehoorzaam te worden tot aan de dood aan het kruis. Goed, Jozef is de volgende. Het leven van Jozef is een en al grote symboliek en parallelisme met het verhaal van Yeshua. Dat, dat zou een hele boodschappresentatie op zich kunnen zijn. Ik hou het kort, want ik wil meerdere karakters nog behandelen. Dus, dus dat, dat was natuurlijk grote spanning, zoals je weet, tussen Jozef en zijn broers. En dat was niet, geheel, niet alleen Jozef's fout. Het was ook een beetje natuurlijk de schuld van zijn vader, die hem steeds voortrok. En die gaf hem mooie kleding. En hij had natuurlijk een bijzondere plek in zijn hart. En dat is wel grappig... Want Jacob heeft natuurlijk precies dezelfde behandeling gehad van zijn moeder. Hij werd ook volgetrokken. En hij zag altijd dat zijn broer, Ezou, altijd door zijn vader werd volgetrokken. Dus dat zit er toch nog blijkbaar in, denk ik, wel eens. Natuurlijk was het ook de oudste zoon van de vrouw van wie hij het meeste hield. Maar in ieder geval, dat deed de verhouding geen goed tussen Jozef en de rest van zijn broers. Want wat gebeurt er? Vader, die stuurt, vader Jacob stuurt zijn zonen naar Sichem om de schapen te weiden... En Jozef, als een jongetje van 17, wordt er achteraan gestuurd. een bepaalde tijd later. om zijn broers eens eventjes over, uh, in de gaten te houden. Zo, hij moest verslag brengen over wat zijn broers aan het doen waren. Waarom eigenlijk? Misschien hadden de broers een hele slechte reputatie hoor. Dat zou kunnen dat het een stelje wilde brakken waren. Jozef moest hem toen, wel merkelijk. Maar goed, de broers zagen hem al aankomen. En dat is al een vooruitwijzing ook naar. Messias. Dat staat namelijk in Johannes 1, vers 11. Eens kijken wat daar staat. Oh, maar Jozef, nog even terug naar Jozef. Hij werd dus door, door uh, zijn vader naar zijn broers gestuurd. Wat lezen we over Yeshua? Yeshua is gekomen tot het zijne. Ze dus praten over zijn volksgenoten, zijn stamgenoten, zijn familie. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat gebeurde er met Jozef? Hij ging naar zijn broers toe. En wat zeiden die broers van afstand al? Daar komt die, die dromer weg ermee. We gaan, hem, we gaan hem vakant maken. Dat was het eerste wat er bij ze in opkwam toen ze hem zagen. Jozef kwam, kwam tot zijn familie. En zijn familie heeft hem niet gewaardeerd, niet geaccepteerd. Evenals Yeshua is gekomen tot zijn volksgenoten. Stam Juda. Een stukje Benjamin. Maar ze moesten hem niet hebben. Ze hebben uiteindelijk ook een Messias veroordeeld. En dat is wel interessant dus, deze vergelijking. Later lezen we dat Jozef natuurlijk aan Egypte verkocht wordt. En het gaat van kwaad tot erger als op een gegeven moment hij natuurlijk in de gevangenis geworpen wordt. En nou weet ik niet hoe de condities geweest waren in de gevangenis in Egypte, maar die zullen bar en boos geweest zijn. Als we zien. Ik denk dan aan bijvoorbeeld een, aan wat ze in Amerika doen, in Alcatraz. Zo'n gevangenis dat je helemaal geïsoleerd bent en moet een afschuwelijke periode geweest zijn. Hij zat er in ieder geval twee jaar in. Ik persoonlijk denk dat hij er drie jaar in zat. En door een klein wonder komt hij uiteindelijk, of door de samenloop der omstandigheden, wordt hij uiteindelijk uit die gevangenis gehaald. En dat is heel apart. Feitelijk was Jozef dood in die gevangenis. Het was geen leven. Hij was zo goed als dood. Kon niks. Had niks. Had geen bezittingen. Had alleen misschien nog zijn verstand. Hij was zo goed als dood. En dan komt dat wonderbaarlijke moment dat Farao hem roept. En hij, als het ware, Jozef opwekt uit de dood. Symboliek natuurlijk. Hij wordt opgewekt uit de dood. Met als doel de droom te verklaren en uiteindelijk zelfs de machtigste man in Egypte te worden. Na de farao. Hij moest al een eentje voor hem laten. En wie is onze koning? Wie is de koning der koningen? Op één na. Dat is Yeshua. Ongelofelijke rijkdom en symboliek zit er in het verhaal van, van Jozef. Echt mooi om dat eens een keer helemaal uit te werken. Hoe één op één dat, dat verhaal tussen deze twee mensen loopt. Aaron, geboren uit de stam Levi. En Levi was, zoals u weet, de stam waarvan Jabe heeft uh, gekozen dat zij het priestelijke ambt zouden vervullen. En het priestelijke ambt was natuurlijk uh, in het leven geroepen met als doel de bemiddeling. Dus Aaron kreeg de rol van middelaar toebedeeld. En vanaf het begin af aan wist de vader al dat het geen perfecte ambt zou zijn. Er moest nog een nieuw ambt gaan komen. Het moest nog vernieuwd worden. Dat schrijft Paul, dat schrijft de schrijver van Hebreeuwen in, in hoofdstuk 7 en 8. Hij zegt, er moest een nieuw priesterschap komen. Het bestaande priesterschap is niet voldoende. Het bok, het bloed van bokken en van dieren, van geiten, heeft de zonde niet weg kunnen nemen. En Paulus schrijft dan het volgende en hij verwijst naar Jeremia 31. De dag zal komen, spreekt Yahweh, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuwe verbond sluit. En dat nieuwe verbond, dat is onder andere de verandering van het priesterschap van de stam Levi over op Messias. En Messias, zijn priesterschap, is ook geen aardse bediening, maar het is een hemelse bediening. Yeshua is pas priester geworden, middelaar geworden... Na zijn dood. Tot zijn dood was hij nog geen middelaar. Dus op het moment dat hij gestorven is, toen, vanaf dat moment en opgewekt, toen is hij middelaar geworden. En daarmee is het verbond vernieuwd. En het is overgegaan van, Ju van Levi naar, naar Juda, naar de Messias. Heel apart. Daarnaast komt dat Aaron, zijn, of in ieder geval de afstammelingen van de Aaron, door middel van hun kom af, priester en hoge priester konden worden. Dus het was afhankelijk van je ja, achtergrond. En dat was ook bij Messias in dit geval. Hij was benen niet eens een Leviet. Maar hoe was hij dan aan zijn positie gekomen? Psalm 110, vers 4. Ja, wij heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Jij bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Dus de bediening die Yeshua toegebedeeld heeft, was op basis van een eed, van een belofte. En niet op basis van zijn afkomst. Dat was dan een groot verschil tussen Aaron en Messias. Volgende is Joshua. Daar wil ik het uh, niet te lang bij stilstaan. Joshua was natuurlijk de naamgenoot van Messias. Ze heet allebei Joshua, Joshua, Joshua. En onder de aanvoering van Joseph mocht het volk, Joshua mocht het volk in het blote land komen. Dat is een duidelijke parallel met Joshua. Dan wil ik wat meer aandacht besteden aan de volgende karakter: Boaz. Nou, dat verhaal. Dat staat nu opgeschreven in Rut en wordt vaak gelezen tijdens Javot, het feest der weken. Het is een van mijn ja, favorietere verhalen en dat heeft ook te maken met mijn, met mijn uh, beroep. Ik werk voor de bank, zoals sommigen nu weten, en we zitten op de afdeling kredietverlening. En we zullen zien dat het verhaal van Boas heeft daar alles mee te maken, met de financiële wereld, de financiële regels die er in uh, Israël golden. En dat waren hele eerlijke, mooie regels. We zullen het straks even gaan lezen. Rut, het verhaal van Rut gaat over Elimelech en Naomi. Dat waren de ouders, schoonouders van, uh, van Rut. En op een gegeven moment is er armoede in Israël. En zij moeten het land verlaten en ze moeten naar Moab gaan om daar eten en drinken voor hun en hun familie te realiseren. Aangekomen in Moab voltrekt zich het ene na het andere familiedrama. De man van Rut overlijdt. En de mannen van de schoondochters, hun mannen, komen ook te overlijden. En uiteindelijk, u weet hoe het verhaal gegaan is, we hebben het een paar weken geleden het ook gehoord. Rut keert terug met haar moeder Naomi naar Bethlehem. Dus op het moment dat Elimelech en Naomi naar Moab vertrokken, was er een bepaalde vorm van armoede. Ze bezaten hun eigen stuk grond. Dat wordt straks duidelijk. Ze bezaten een stuk grond. Alleen Doordat de oogst een aantal keer mislukt is, misschien een aantal keer in hetzelfde jaar, misschien een aantal jaren op rij, dat weten we niet. Hadden ze onvoldoende mogelijkheid om in leven te blijven of om uh, te ruilen of wat dan ook. Ze hadden onvoldoende vorm van inkomsten. Bij de bank zeggen ze, dit bedrijf, hun bedrijf genereert onvoldoende cash. En dat is een groot probleem, maar daar zijn wel oplossingen voor. Hè? Want de bank wil graag daar geld aan verdienen. Dus op het moment dat een bedrijf, als ik nou kijk naar hoe het vandaag de dag zou gaan een bedrijf onvoldoende cash genereert... dan zijn er een aantal dingen die je kan doen. Wat had de bank kunnen doen bijvoorbeeld? Nou, heel simpel. Je verkoopt het land. De opbrengst steek je in je eigen zak. dan kan je je schulden mee afbetalen, eventueel. En je kan eten en drinken kopen. Dat is de eerste oplossing. Tweede oplossing. Je verhuurt het land... en je ontvangt hier huur voor. Dat noemen we pacht. kennen we in ons land om ons heen zien we dat regelmatig. Als derde wat je nog kan doen... je kan het stuk land dat je hebt kan je onderzetten, kan je hypothecair onderzetten bij een bank. En dat ga je daar geld voor lenen. Dan wordt het feitelijk een lening. Dat noemen ze het hypothecair onderzetten van een stuk grond. Dat betekent dan wel dat op een moment dat jij je verplichtingen niet na kan komen, dat de bank het recht heeft om die grond op jou, ten jouw lasten mag vervreemden, mag verkopen en de opbrengst daarvan mag gebruiken om de schuld af te lossen die er nog open stond tegen jou. Dat proces heet uitwinning. Dat is geen leuk proces. Daar wil je niet in komen. Dus dat zijn drie mogelijkheden die je vandaag de dag zou kunnen toepassen. Het probleem was alleen voor Elimelech en Naomi dat in Israël deze mogelijkheid niet bestond. Want, wat staat er in de wet van Mozes? De wet van Yahweh. Land mag nooit verkocht worden. Alleen verpand. Want het land behoort mij toe. En jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. En heel jullie land moet voor moet voor grond altijd het lossingsrecht blijven gelden. Dus hieruit, uh, uh, hè, we kennen het verhaal van, van Rut en Boaz... die komt straks ten tonele en die, gaat dat, die rol gaat hij op zich nemen. Dus blijkbaar hadden Elimelech en Naomi hadden een eigen stuk grond. Anders zouden niet ingelost moeten gaan worden, dat lezen we zo meteen. Dus uh, wat je kan doen, dat staat hier in Leviticus 25... Uh, je mag het land wel verpanden... Nou, hoe werkt zo'n verpanding? Eén keer in de vijftig jaar is het jubeljaar. Dan wordt alles weer teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Nou ja, als jij een stuk land in pand neemt en het moet volgens jou weer teruggegeven worden aan de eigenaar. Logisch dat je daar een lagere prijs voor moet betalen. Dus stel je voor, tien jaar geleden was het laatste jubeljaar. Dan moet je de prijs berekenen. Vanaf dit moment tot het volgende jubileaar. Dus dat is in dit jaar 40 jaar. Dus 40 oogstjaren, de opbrengst van 40 oogstjaren, dat zou de prijs van deze verpanding worden. Een heel eerlijk en rechtvaardig systeem. Want dat is precies de waarde van die grond, wat die 40 jaar nog zou gaan opbrengen. Een heel eerlijk systeem. Maar God voorziet in de mogelijkheid om, als jij niet voldoende geld had om je land terug te kopen, en je wilde het toch terugkopen, dan kon iemand dat inlossen. En dat kon alleen gebeuren door directe familie. Ik weet niet of het hier staat, het staat hier niet. Je kan alleen, het land mocht alleen ingelost worden door directe familie. En dat is wat er gebeurde in het verhaal van Rut. Want Boas was namelijk verwant aan Naomi op een of andere wijze. Laten we dat eens lezen in Rut 4, vers 5. Daarop zei Boas. Boas ging op dit moment naar. Uh, iemand anders toe. Er was nog iemand eerder die in lijn, in aanmerking kwam om dit land uh, te lossen. Maar hij reageert als volgt, want Boas die heeft deze, deze persoon benaderd. Hij zegt wanneer u het stuk land van, koopt van Naomi, koopt hij het ook van Rut, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land. Toen zei de man, dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste van, van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan het me niet veroorloven. Dus Boas was... Tweede in lijn om dit, deze grond in te lossen. Daarop sprak Boaz tot de oudste en alle anderen die daar waren. U zult er vandaag getuige van zijn dat ik van Naomi het gehele bezit van Elimelech En dat van Kiljon en Machlon koop. Dat waren de zonen van Naomi. Daarmee neem ik ook Rut tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Maglon. Om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar getuige van. Dus Boas die vervult hier de rol van losser. Hij was familielid. Je moest een verwant zijn. Je moest familie zijn. En die heeft de, de, de prijs betaald. Dat was namelijk het aantal jaren dat er nog te gaan was tot het jubileaar. Die prijs heeft hij betaald. Daarmee werd de grond gelost. Nou, de vergelijkenis tussen Boas en Messias is hiermee deels denk ik aangekomen getoond. Namelijk, Messias treedt ook op als onze losser. Want, doordat wij gezondigd hebben, hebben we feitelijk de erfenis, waar wij min of meer recht op hebben, die hebben we verspeeld. Maar, die erfenis, of dat grond, dat deel aan Israël, dat kon teruggekocht worden. Maar dat kon alleen teruggekocht worden door een familieverwant. Wat zegt Yeshua over zijn God, Yahweh? Mijn God, uw God, mijn Vader, uw vader. Daarmee is de familierelatie aangetoond. Yeshua is onze oudste, gezamenlijke oudste, oudste broer. Amen. Hij is daarmee in staat en hij heeft het recht om die inlossing te verrichten. Er waren twee voorwaarden. Je moest familielid zijn en je moest de prijs betalen. Ja, Yeshua die prijs zonder dus meer betaald heeft. Het bloed dat gevloeid is. Dus daarmee is Boas ook een type van de losser. Van Messias. Losser of verlosser. Volgende kandidaat. Simpson. Ja, mijn favoriet. Simpson werd opgedragen om een begin te maken met de verlossing van het volk Israël uit de greep van de Filistijnen. Hij zou vanaf zijn geboorte verhalen een Nazireën zijn. Ja, goed, dat is natuurlijk overduidelijke symboliek met Yeshua die vanaf zijn geboorte volledig toegewijd was aan Yahweh. Net zoals in Nazireën dat is voor een bepaalde periode, zo was Yeshua dat geestelijk zijn hele leven. Hij zegt ook, mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Dus daarmee is Simpson ook een type van, van, van Messias. En natuurlijk opmerkelijk is dat, zoals u weet... het leven van Simpson eindigt op het moment dat hij de twee zuilen omvergooit... en daarmee meer Filistijnen heeft vernietigd dan in zijn hele leven samen. Dus hij heeft zijn missie vervuld uiteindelijk op dat laatste moment. Net zoals Yeshua in zijn dood zijn missie uiteindelijk vervuld heeft. In zijn dood redt hij velen. Koning David wil ik natuurlijk niet uh, onthouden... Een hele belangrijke. Niet alleen in wat hij geschreven heeft, niet alleen wat hij gedaan heeft. In allerlei opzichten zie je symboliek tussen David en Messias. Laten we eens even lezen, Psalm 16, vers 10. Waar staat, u levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. David heeft deze psalm geschreven, maar we weten dat deze psalm geen directe betrekking heeft op David. Want David heeft wel degelijk het dodenrijk gezien en het graf gezien. Dat lezen we ook in het Nieuwe Testament. Hij zegt, er staat het graf van David, staat dat we weten waar het staat. Ze wisten waar het stond. Dus, als David de psalmen schrijft, dan zien we heel vaak dat het betrekking heeft op hem en of Messias. Afhankelijk van de situatie. Want een stukje verderop in die psalm, dan lees je dat David weer praat over de verhouding die hij met God de Vader heeft. Als hij hem dankbaar is voor de bescherming die hij gekregen heeft. Dus hij gaat steeds, hij switcht tussen de verhouding God-David, God-Messias in veel van zijn psalmen. Dus dat gaat steeds over en weer in zijn geschriften. Maar ook in zijn handel en wandel zien we dat David heel veel overeenkomsten heeft. Wat denkt u van het feit dat David de schaapherder was? Een job waar niet heel groot, hoog tegen aangekeken werd. zo was natuurlijk Messias de goede herder. Dat staat in Johannes 10. En we lezen van de goede herder dat hij zijn kudde nooit in de steek laat. Ook niet bij gevaar. De ingehuurde schaapherder zou vluchten. Maar de echte schaapherder, de goede schaapherder, die blijft bij zijn kudde tot het laatst. En dat is precies wat Messias deed. Op het moment dat de Romeinse soldaten hem kwamen halen. Yeshua had kunnen vluchten op dat moment. Hij had het kunnen doen. Maar hij deed het natuurlijk niet. De goede herder vlucht niet. Hij laat zijn schapen niet in de steek. Dus Messias zou een herder worden, een schaapherder. Net zoals David dat was. Maar de grootste overeenkomst, denk ik, tussen David en Yeshua was wel het feit dat ze dezelfde titel hadden. Ze waren allebei Messias. Ze waren allebei gezalfd, het gezalfde van Yahweh. En doordat David de gezalfde was van Yahweh, doordat hij wist dat hij koning zou worden, wist hij ook dat God hem zou beschermen in alle strijden die hij nog zou voeren. Denkt u van de strijd tussen David en Goliath, het meest bekende Bijbelverhaal waarschijnlijk ter wereld. David neemt het op tegen Goliath. Goliath is de vertegenwoordiger van de Filistijnen. De tegenstander. David is een vertegenwoordiger natuurlijk van Israël. Van Yahweh. David als een schaapherdersjongen. Die heeft alleen zijn slinger. Hij is niet bedreven in de vechtsport. En Goliath daarentegen was een reus van drie meter lang. En was getraind in de vechtsport. Hij was dodelijk tot en met levensgevaarlijk event. En David gaat die strijd aan met Goliath en hij wist dat hij het zou winnen. Want hij wist namelijk dat hij de Messias was van God. Hij wist dat hij een grote doel had. Dus hij wist dat hij zou gaan winnen. Onvoorstelbaar wat een vertrouwen deze man had. En deze strijd tussen David en Goliath, Filistijnen zijn de tegenstander, David de vertegenwoordiger van Jahweh, is dat niet wat we een paar duizend jaar later ook zien? Als Yeshua door de duivel verleid wordt? Matthäus 4 en Lucas 4. We lezen in 2 Samuel, of 1 Samuel 17, dat Goliath het volk Israël 40 dagen lang hoonde en bespotte. Voordat de strijd tussen David en Goliath losbarstte en David overwon. Dat weten we van de verleiding in de woestijn van Yeshua en de, de Satan, de tegenstander. 40 dagen lang werd Yeshua verleid door de, door de duivel, Satan de duivel. En uiteindelijk op de laatste dag heeft Yeshua hem kunnen verslaan door de woorden van God... Te spreken. Dus die vergelijking, die strijd, David Goliath staat al symbool voor de strijd tussen Satan en Yeshua. En ook Yeshua zou overwinnen, net zoals David dat deed. Prachtige symboliek zit heel veel in. Volgende is Salomo. Salomo, ja. We weten dat hij aan het einde van zijn leven afgestapt is als van zijn exclusieve godsdienst en toewijding aan Yahweh. Maar toch was zijn koninkrijk. Een voorbeden van het koninkrijk dat nog moet gaan komen. Voorboden van het vredesrijk van Messias. Wat lezen we over Salomo. Hij heerst over het hele gebied ten westen van de Eufraat. Van Tishzag tot aan Gaza. Over alle koninkrijken ten westen van de rivier. En hij leefde in vrede met alle omringende landen. Zolang Salomo leefde, konden de inwoners van Juda en Israël, van Dan tot Bar Seba. ...onbezorgd hun wijnrank, onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten. En dat is natuurlijk de verwijzing naar het komende vredesrijk, als je terugkomt naar deze aarde... ...waarin de oorlog niet meer geleerd zal worden. Iedereen onder zijn eigen vijgenboom zit, onder zijn eigen wijnstruik. Het zal vrede zijn in het land. Dit is nog niet gebeurd, maar goed, we weten perfectum propheticum. Het gaat gebeuren, in zekere zin bij God de Vader is het al zo. Wij moeten nog even wachten, maar die tijd gaat komen dat Messias koning wordt en het vredesrijk zal zijn volgende. Jona, hebben we ook al iets over gehoord vandaag. Laten we maar gelijk beginnen over wat Yeshua zei op de vraag die hij kreeg van de farizeeër Als ze om een teken vragen. Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis zat, zo zal de mensen zo'n drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de individuen samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want zij hadden zich bekeerd naar de prediking van Jona. En hier ziet u iemand die meer is dan Jona. De missie die Jona hier krijgt. Is natuurlijk vergelijkbaar met de missie die Yeshua krijgt. Jona wordt erop uitgestuurd om be bekering op te af te kondigen. Aan het heidense volk van Nineveh. Het heidense volk. Het niet Israëlisch volk. Heidene vind ik een heel vervelend woord. Het wil alleen maar zeggen de niet israëlische afkomst. Gewoon de volkeren. Staat, dat, is, dat, is, dat wordt in Duits ook gezegd. die vulken, De volkeren. In plaats van de heidenen. De volken. Daarvoor moest Johan, daar werd hij naartoe gestuurd. Naar de volkeren. Om het boodschap van te prediken. En dat is het eerste wat Yeshua deed toen hij zijn ministerie, ministerie begon. Hij zegt dan de tijd is aangeboden, aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En dat goede nieuws is natuurlijk dat komende koninkrijk wat gaat komen voor de hele wereld. Jonah werd er ook niet naar Israël gestuurd, hij werd naar de volkeren gestuurd om deze boodschap van genade te verkondigen. Een hele mooie boodschap. Niet alleen naar de kinderen van Abram, want Paulus zegt, je bent een kind van Abram als je gedoopt bent in Messias en gekleed bent met Messias. Dan deel je in de erfenis van Abram. Goed. In het begin van deze presentatie ben ik begonnen met het voorlezen van drie schriftgedeeltes. En dat zijn de drie schriftgedeeltes Johannes 17, vers 5, vers 3, vers 9, Logsens 1, vers 16. En deze drie schriftgedeeltes, als we die bij elkaar nemen, dan kunnen we zien waarom het traditionele christendom hier een drie-eenheidsleer van gemaakt heeft. Maar eigenlijk is dat helemaal niet wat deze schriftgedeeltes bedoelen. Ze duiden eigenlijk al erop hoe Messias centraal stond in de schepping. Dus laten we die schriftlijnen nog eens een keertje lezen. Hè? Met in het achterhoofd nemen wat we vandaag allemaal gezien hebben. De vooruitwijzingen die er steeds waren naar Messias, steeds bij alle personen tot en met Messias. Laten we die nog eens nog eens lezen met de perfecte profetenkomen ook in ons achterhoofd. En nu verheerlijk mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die ik bij U had eer de wereld was. Dat is het voornemen van God de Vader om Messias te verheffen na zijn offer. Efeze 3 vers 8. Mij de allerminste van de heiligen. Is deze genade gegeven om onder de volkeren. Door het evangelie te verkondigen. De onnaarspeurlijke rijkdom van Messias. En allen te verlichten. Dat zij mogen verstaan. Welke de gemeenschap der verborgenheid zij. Die van alle eeuwen verborgen is geweest. In God. Welke alle dingen geschapen heeft. Te willen van Messias. Die onnaarspeurlijke rijkdom. Die we al zagen bij Abel. Noach. Aaron. Jozef. Enzovoort. Ga maar door. Tot en met Jona. Ik had toevallig Jona ingetikt, want ik wilde weten wanneer hij nou precies leeft. Dus ik tikte het even in in Google. De eerste hit die ik kreeg was, dat was de titel van de webpagina, Jona leerde wel degelijk van zijn fouten. Ik dacht, ja dat kan wel zijn, maar daar gaat het boek dus helemaal niet over. Of wat Jona dan niet geleerd heeft. Gaat het niet om, het gaat erom dat Messias zou komen. En dat Messias zou komen voor iedereen, voor alle kinderen, voor de volkeren en voor de Israëlieten. Dat was geen plan B, het was plan A. Het stond vanaf het begin al vast. Al deze voorafschaduwingen, al deze types, al deze personen wezen al naar de komst van de Messias, naar het offer dat hij zou gaan brengen. Want te willen van hem, Yeshua, zijn alle dingen geschapen in de hemel, op de aarde. Die zienlijk en onzienlijk zijn. Het zijn troon, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn voor hem en tot hem geschapen. Amen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer, Yeshua HaMashiach. Amen.